Kan met het NOS De storing bij de verkeersleiding van de NS... waardoor het treinverkeer rondom Amsterdam en Schiphol ontregeld raakte... is opgelost. Rond acht uur gingen de eerste treinen weer rijden. Volgens Poreel gaat het nog tot het eind van de avond duren... voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt. Eerder vanavond vielen alle beeldschermen bij de verkeersleiding uit. Seinen en wissels konden daardoor niet bediend worden. En ook was er geen contact mogelijk met de machinisten. In Nationaal Park Maasduinen in Limburg is een grote brand uitgebroken. Brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt, is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio Limburg-Noord roept de omwonenden op om afstand te houden... zodat ze de hulpdiensten niet in de weg lopen. Vanochtend was er ook al een bosbrand in de Weerter en Budlere Bergen. Die is inmiddels geblust.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 Zowel Femke Bol als die van Hassan hebben een overwinning geboekt bij de Fanny Blankers Koen Games. Bol was met overmacht de sterkste op de 400 meter. Ze vestigde een nieuw toernooirecord. Dat stond tot vandaag op naam van Shaquimo Wimbley. Hassan pakte met een machtige eindsprint de zege op de 1500 meter. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen verandert er weinig. Het is op de meeste plaatsen zonnig en warm en het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er rijden geen treinen van en naar Amsterdam door een storing bij de verkeersleiding...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 Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com.